Wij beginnen de les 217 van Zoger, pagina Koef Samig Gimmi, 163, de regel 11 van de tekst van de Zoger zelf. Wat Koef Samig Hey. Hasta is een stakel. Het is actief. En het is een negatief. En het is een moeten we kijken aandachtig kijken naar dat vers. Naar dat vers. We gaan het is toch geschreven, kolagoyim, alle volkeren zijn als niets tegenover hem, dus tegenover de schepper. Twaalf. Mai ribuah, mai ribuah, wat, nou, wat, wat, wat voegt het eraan toe? Punt. Ela, mi looyere gemelagoyim. We gie melach agoyimihu, we de volgende pagina, de eerste regel, melach Yisrael. Het is bijzonder belangrijk wat wij leren, interessant hoe de verhoudingen zijn, wat hij ons leert tussen Yisrael uh, aan de ene kant en de volkeren der wereld aan de andere kant. En we weten dat alles is in een mens. Maar dat interessant is om dat te zien, wat zijn de eigenschappen van de ene en wat is de eigenschap van de andere. Ela mi loyerecha melchagoyim. De vorige pagina, maar daar staat ook een ander vers. Daar staat het. Maar wie zal geen, wie wie geen ontzag voor jou voor, voor, voor jou hebben? De koning van de volkeren staat geschreven. We chi melchagoyim, en is hij, dan de vol is hij dan de koning van de volkeren? We laaf Melach Israël en niet de koning van Israël. Kijk dat hoe het de Zoger ons vertelt. Dus in de Torah staat geschreven, dus in de Tanach, dat, uh, dat hij de koning van de volkeren is. Dan gezegd, dan de Zoger een vraag: Is hij dan de koning van de volkeren? En is hij dan niet de koning van Israël? De volgende pagina, de pagina Koef Samach Dalet. van naar de punt. Het is een bijzonder belangrijk onderwerp, want er zijn veel vergissingen op dat gebied. Want Israël meent dat, dat het volk, dat het de schepper is, is de God van Israël. Oké, okay, hij is wel uh, God voor alle volkeren, maar het is wel hun eigenschap, als het ware. Hun, zij hebben niet eigenschap, hun aandeel, eigenlijk. Terwijl. En wat de volkeren der wereld wat zij ervan vinden en zo. Dus hij spreekt natuurlijk van die twee krachten boven de heksen en onder de heksen. Ela bakhola tar de kutsa brihu baile stabha, bij be Israel Veloitkare itkare. Ela twee al Yisrael bela chudwei dichti velo krei Israel elo daar maar op elke plaats, de heilige gezegende is hij, wenst eh, hulde, gehuldigd te worden door Israël. En niet, en hij genoemd wilde worden alleen door, alleen door Israël. Twee, dief, omdat het geschreven staat, oké Israël, het staat geschreven, de god van Israël. Elokai, Yavrin. De god van de van, van Hebreeërs. Punt. uchtiv Kodri. Amar. Hashem. Melach. Israël. Melach. Israël. Vadai. Punt. En het is ook geschreven. In. Isaiah. Ishayah. Isaiah. Perik. Memdalet. 44. Die schrijft Daar dat. Uh, komar zo so zei Hawaia de koning van Israël. Melech Israël, wat hij, de zoger zegt, kijk nou, de koning van Israël, zeker, punt Amru, u Bitaron acharon, acharon, it fir land bashmaia. De ha, malchihon, loshalit Alechu ela alego, belegoed, belegoedegoen, waalana lo shalit, let op, wat hij zegt ons, de volkeren der wereld, hadden gezegd, dat, uh, we hebben, uh, we hebben iets wat uh, een beschermer. Hij zegt zo, de volkeren van de wereld uh, zijden. Uh, we hebben een andere beschermer uh, in de hemel die want uh, jullie koning heerst uh, alleen over jullie, over Israël. We al na Losarit en over ons, over de volkeren ter wereld heerst hij niet. Uh, we keren terug naar de vorige pagina. Wanneer we weten dat alles in een mens is, dan is het ons heel anders. Uh, is het voor ons om dat te, te leren, te lezen en te leren wat waarheid over heeft. Okay. Zo. En de vorige pagina, Koef Samen Gimel 163... De hasulam, de linker kolom, kolom, de regel 23, de referentie van Oud Kuf Samach Rey. Hashta Yitle is Ata 24, Yeshle is takelbe mikra. Nu valt het, uh, nu moet dit goed gekeken worden, aandachtig gekeken worden naar het vers. Maar Reykadov, -ve, het is toch geschreven, kollegoim kein -ke kein alle volkeren zijn als niets tegenover hem, tegenover de schepper. Hij daarom: Jezus kan welke, wat voegt er aan toe? Dat vers. Om je schieven antwoord, zo gerantwoord. Hele de volgende pagina. Kuf samen gedaan director de rechter die eerst de eerste regel. Bilo je Er is een ander vers die zegt: Wie zal. Geen ontzag hebben voor de koning van de volkeren. Staat ook eens in de Torah. Wegiem el hu en is hij dan de koning van volkeren? De Zoger vraagt. En niet de koning van Israël, punt. En abakul ma kom, rotseh gadoosboro hoedri, lehista beeg bij Israël, weenon Shakatuf, eloké, Israël, Ella, maar, kom op elke plaats, wenst, uh, de Heilige gezegend is, Hij, hey, gehuldigd worden door Israël, de regel 3. Wenonikra, en Hij heet, uh, alleen maar in de naam van Israël, wordt geno geno geno genoemd in de naam van Israël. Shekatuf, omdat geschreven staat, Elokei Israël, de Elokei, de God van Israël. Nou, wij weten natuurlijk waarom, waarom is het zo, omdat het, uh, uh, uh, de schepper is de wens om te geven, als het ware komt van, de schepper is geen wens om te geven, de schepper, alleen de kliketter is de wens om te geven. Maar de eigenschap van geven is, komt van Hashem. En wie Israël is die, uh, komt overeen met hem. En daarom heet het ook de God, God van de Israël. De, de, van, de, van die krachten die zich in overeenstemming brengen met hem. Elokei Haivrim staat ook geschreven. de Eloké, God van de uh, Hebraïers. En kijk nou wat staat het Hebraïers, het woord van de Hebraïers. Eh, het laatste woord vier. Haivrim van het woord ever. Het laatste woord in de regel vier. Uh, wat is dan uh, hebreer, hebreer, komt hoe het woord ever? Ever komt van het woord uh, ivory. Hij die, hij die, hij die overgestoken, ja, overgestoken is, overge, zeg dat, ja. Mm -hmm. Hij dus, die, hij, die, wat is dat? Wat is die? Degene die, iemand die ...de wens om te ontvangen voor zichzelf... ...heeft overgestoken... ...over, zeg het, overgestoken... ...dus, net zoals wij zeggen dat... ...de Gezé, ja... De, ...de Parsa, ...is net zoals... ...een... ...slagboom, ja... Slag, slag, ...net als een slagboom... ...tussen... Voorbij. Ja, ...voorbij, precies... ...die oversteekt voorbij... ...dus door de slagboom... Oftewel de Parsa, die wij weten dat de Parsa is, uh, tussen de Kilim van het geven en de Kilim van het ontvangen. Dat is iemand die, dat is Hebreer, dus die oversteekt van de Kilim de Kabbalah, dus onder de Hazel, naar de Kilim van, de, van het geven. Dat is dan uh, uh, Ivri, kijk nou hoe dat is. Niet de nationaliteit, zie je dat? Het is niet nationaliteit, het is niet toebehorenheid naar. Een ras of een, of een uh, uh, volk dat bepaalde kenmerken hebt, heeft, maar alleen naar de innerlijke kracht. Daarom kijk nou, kijk nou naar uh, uh, Hebreiërs, ja? dus kijk nou naar Israël. Hebben ze zich, onderscheiden ze zich met iets? Ze zijn allemaal verschillend. Ja? Ja, er zijn zwarte degens, er zijn Chinezen, ze zijn allemaal verschillend. Zijn omdat, uh, de schepper wil daarmee laten zien dat. Niet, Dat is geen volk naar vlees en bloed. Hè? Niet een ras, niet iets dat een volk dat gebonden is aan het materiële, maar het volk dat gebonden is aan de wens om te geven. Vijf. op het Kom Hashem Israël, dat is ook geschreven op een andere plaats. Zo, zo zei. Hawaia, de koning van Israël. Melach Israël Wadai, kijk nou, zegt hij, de koning van Israël, dat, dat werkelijk zo, so, Wadai, zeker. Zes, naar de punt, De volkeren der wereld hadden gezegd, of zeiden, wij hebben een andere beschermer in de hemel. Zeven die mal khe khe Ainoushulet want jullie koning heerst, heerst alleen over jullie maar over ons heerst hij niet Ook in de materiële wereld was het ook dezelfde gedachten waren ook in uh, uh, vroeger in de oude tijden dus maar 9 Eigenlijk wat zij zeggen is, over jullie heerst de wens om te geven, maar wij zijn de wens om te ontvangen. Dus wij, wij hebben andere smaak, wij hebben andere wensen die niet de wensen van jullie zijn de wens om te geven. Dus dan schij, schijnt, het schijnt, schijnt aan de volkeren dat zij andere beschermer hebben, want dan... Uh, die van Israël duidelijk, omdat zij hun beschermer moest hen geven uh, het licht dat uh, kracht zou zo hebben om te komen in de kilim de Kabbalah, en niet in de kilim van het geef. Ne, negen perus. Hasta ba'hai lailai dekala. Kin esdamennet. De למה יל ל khúc פה דהו ביר רבי שימן ובי אלל לכאש התאכד שוטה לכאלה קנאל יש ליסת קיד ת valef מיהדש בhai כרדים מי לוי רех מילח עגויים דerten ולי פארשאיו בד רех קי שוטה דיקלה דה toelichting hier, dat wil zeggen, in de, deze nacht van de bruid. We hebben dat geleerd, de nacht van de bruid, dat is dan of de nacht van de Shavuot en dat is dan elk jaar wat gebeurt er, maar ook de nacht van de, de, nacht van de kala betekent de nacht voor de gmartikoen, ja, en Kala is de bruid. Dat zij deze nacht wordt opgemaakt, daarin nog, om te komen, zich te verbinden in de ochtend met haar bruid, bruidegom, de zierenbien. Dat Hij zegt dat hier, dat wil zeggen, deze nacht van de bruid, die, die zich Opmaakt om binnen te komen onder de Gopa, onder de, het Baldakijn te komen dus de hele nacht. Dat is dan ook deze wereld, zo ook wordt gezien als 6000 jaar van de, van de nacht. Ja, en dan 6000 jaar, de goed bereidt zich voor om in de 7000 jaar uh, verbind zichzelf te verbinden met. De hawe bij Rabbi Shimon, waarin Rabbi Shimon zich befond, obaie lekashet en hij wenste, Rabbi Shimon wenste nu haar deze breit, oftewel de Malchut, sieren of versieren, zeggen dat... Uh, ...opmaken... ...zoals boven gezegd werd... Uh, ...dat doet hij uh, door, door het leren van de Torah... Ja, ...dat komt... ...dan komt het als, het, als man komt het omhoog... ...en dat geeft siersels aan... ...die malgoed zoals zij... ...daarmee... Uh, ...mooi worden. ...en kan zij dan... ...zich verbinden met haar... ...breidegom Kra. ...men moet nog een keer... Opnieuw aandachtig kijken naar dat vers, 12, van Mieloe van wie zal geen, geen ontzag hebben voor de koning van de volkeren, 13, O Lefaracheu, Baderach, Kishuta. En hij legt het uit, als het ware, op de weg van, op de manier, door het aspect van Kishuta de kala. Dat betekent dus die, door het uh, aspect van die, het opmaken van de bruid. We gozen er al 14, het gelaten katoef, en hij En hij keert terug naar het begin van het vers 14, dat hier daar geschreven staat: Milo je regenmelgegoen. Wie zou geen ontzag voor jou hebben? De, de koning van volkeren. 15. Mij reboog. Ribu, hochi. Wat is nou, wat voegt het er aan toe? Dit vers. Hij zei: reboot, kan dat is wat hij zegt ook. Welke toevoeging is er? Wat voegt er aan toe? Dit vers. 16. We gaan actief, collega Ienke, eindelijk door. No, het is toch geschreven dat. Dat alle volkeren zijn als niets tegenover hem. Ja, nou, wat, wat, wat voegt hij dan eraan toe? Dat, dat hij, dat, nie, dat wie zal ontsag, wie zal geen ontzag hebben voor de koning van de volkeren? Omama Shmiyanu wat betekent dat hier? Wat komt het ons te, te leren? Zeventien. We zijn zomaar. Pieter Ronacharon, Ietland, Bashamaye, dat is wat hij zo zegt. Dat een andere, andere beschermer um, hebben wij in de hemel. Dat is wat de volkeren der wereld zeggen. Dubbele punt. Want de volkeren plagen Israël door te zeggen dat zij een beschermer hebben, en het bestuurder, en goede bestuurder hebben in de wereld, in de hemel, sorry, in de hemel, die hen gogma, wijsheid, geeft, en shrara, en macht, twaalf, nee, twintig, Israël en dat de koning van Israël heerst niet over hen. Kijk, wat, wat, wat welk, welke betekenis is dat de koning van Israël de koning van volkeren Er is een kracht in het hogere, ja, dat men aantrekt van het hogere. Er is een kracht die, dat die Israël aantrekken. Dat is dan de kracht die hij aan Israël geeft. En de kracht die de volkeren de wereld trekken van boven. En dat zo so zien ze dat het anders hun kracht. De hun koning waaruit ze, uh, zij aanzuigen dat ligt. Is anders. Hij komt als het ware een andere, andere koning. We uh, gaan de volgende... We gaan naar boven, regel 5. De volgende ode. Kuf sameg waf. Ata krava mar. Melo jerecha melechagui. Malkaila a lerada. Lerada a zes lon. Ule aalkalon. Ule me abit ravate punt. Komt er. Vijf, wat koef samig, waar begint zo. Aata komt een vers en zegt: Miloj rege melche wie, wie zal geen ontzag hebben, de koning van de volkeren? Maal keila'a. Je zegt dan: geeft een nieuw zorg. Dus geeft, uh, zoekt uitleg. Je zegt de hogere, uh, malhut, goed, mal le radetalon, le radalon om over hen, over de volkeren te heersen, zes, ule le kalon en om hen te slaan, ule me abit en om met hen, bij hen, uh, doen, met hen naar haar wil, dus naar de wil van die malchut. Alles wordt, uh, komt van de malchut. Eigenlijk, alles komt van de malchut. Zowel aan Israël als aan de volkeren der wereld. Kielachayate, ledach la menach la ela, de volgende pagina, kuf Vitata hei vetata, kibacholichach meyagoyim, Elin schuil, schlietin ravravan die me mannen alleen. De vorige pagina, regel 6, naar de punt. Kjellachayate, want jou valt het ehm dat euh, liefde te hebben, of vijanden te vinden. Ledaag, lamincha, om voor jou te vrezen, of ontzag voor jou te hebben. Leela. Zowel so, so boven, boven als beneden. De volgende pagina. Kibacholgach meyaguyim, want in alle, bij alle wijzen van de volkeren. Wie zijn dat? de alle wijzen van de volkeren. Let op wat je zegt ons. Elin, schlit in rava, dat zijn de grote heersers, die aangesteld zijn over de volkeren dus niet in onze wereld niet de mensen in onze wereld maar de krachten in de hemel die aangesteld zijn om te, om te heersen van boven dus over de volkeren en die zijn dus aangesteld over hen over Malchutam en in al hun koninkrijk maar hoe, wat betekent Malchutam? in al hun koninkrijk betekent twee Baha'u, komalko Malko, met, door, of met, door die, die Malchut van boven, de ha Arba, Malchiot, want er zijn vier koninkrijken, die heersen uh, boven. We in baravate al shar amin. Het laatste woord, amin. Samen moeten wij veranderen in mem. In de regel 3 voor de punt. Uh, en zij heersen uh, naar, zijn, naar hun wil uh, zoals het aan hen opgedragen is, omdat dit geschreven staat. Nee, nee. En zij heersen uh, naar, naar hun wil. Uh, over alle overige volken. Punt. We hebben dat de afilu de jaren van de jaren van de jaren van de jaren abid de jaren van de de jaren van uh, pagina, nog eentje, daar hebben we misschien niet, we hebben nu niet, en twee regeltjes nog, ik heb het niet ja, gemaakt. dan komt uh, wel nog twee regeltjes, hebben we nog in de pagina, pagina Kuf, samen, waar? De ARA, dus, uh, wat zegt hij dan, de vorige pagina, de regel drie na de punt, we inkorpen, da, en daar, en samen, en toch, met dat allemaal, letterlijk. Toch, let, de, er is niemand in hen, in, in, in de volkeren, of de wijzen van de volkeren der wereld, die, al, al is het maar iets zou doen anders dan wat aan hen is opgedragen. Zie dat wat je zegt ons? Dichtief, omdat het geschreven staat, ook met Zawi, Abit, Baha'il, Shemai'el. En zoals hij dat gedaan had, Hashem dus, door de kracht van de hemel en door de inwoners van de aarde. De volgende pagina, dus eventjes, hey, twee, twee zinnetjes ga ik dat even uh, lezen en vertalen inon inon de de de de wijzen van de volkeren. Wie zijn dat? Dat zijn deze aangestelde grote, aangestelden die boven zijn, dus in de hemel. Dus de krachten, allemaal krachten die aangesteld zijn over de volkeren die boven zijn, die aangesteld zijn boven de Gogma, want hun wijsheid uh, van hen komt, regel 2. malchutam, de shalit, In al hun koninkrijken, wat, wat betekent dat? Malchuta de shalit, de malchut die heerst over hen, zoals het geleerd werd. Vedahu En dat is dat vers in zijn eenvoudige betekenis. We keren terug naar de oorspronkelijke, onze oorspronkelijke pagina. Uh, welke pagina hebben we? 60. Huh? 164. 164, dus niet de oorspronkelijke pagina, 164. Hassulam, de rechterkolom, de regel 21. De referentie van het samen samengewoon. Kijk, wat wij begrepen, is niet zo belangrijk, absoluut niet belangrijk. Wat er komt, wat er, wat er, hoe het aanvoelt. En nu is het, ja, en dan niet. En soms heb je we wel een verbondenheid, dan niet. Belangrijk is, wat, wat doet het, uh, wat wordt het aangetrokken. En dat wij ermee bezig zijn, houden, dat wij ons... Uh, aanraken dat met uh, in welke mate dan ook dat wij aanraken, dat wij blijven ermee in touch, in contact, dat geeft enorme bescherming aan ons, ongekende bescherming. Dagelijks bescherming tegen de citra betekent van je eigen bescherm, jij beschermt jezelf, daarmee ...van je eigen lusten... Duidelijk. ...van te veel... ...lusten... ...lust hebben... ...voor dingen die niet nodig zijn... ...voor jou, duidelijk... ...en transformeert jouw lusten in... ...het, de, het lusten van het ware... ...het ware bestaan... Begrijp. ...niet dat dit maakt jou kapot... ...jouw wens... ...of je zegt nou doe minder dit en minder dat. ...maar het transformeert langzamerhand... ...jouw... Uh, Jouw wens om te ontvangen voor jezelf. En dat onzichtbaar uh, levert jouw krachten. Want jij zelf gaat da da daarmee aan het werk. Het maakt bepaalde plaatsen bij jou open. Bepaalde uh, vensters open. Bepaalde deurtjes open. En zo structureert het de mens... Um, naar, in de richting van zijn uh, hoge vervulling. De regel 21, Oot de referentie van God, hoe ku, kufsamig waf, at akrawa marwe goede, bahakato kwam het veres, waar maar een, een zegt, de 22, mieloie je melge wie zal geen ontzag hebben voor jou, de koning van de volkeren, Aïn, no, chelion, alei hem, leer dood, behem, ulechakot, behem, 24, we lasot, behem, kiritsuno Dat wil zeggen, de, de hoge koning over hen, dus over de volkeren der de le, wereld, do, leer dood, behem, om over hen te heersen en hen te slaan, Zan als, als hij het niet goed doet. 24. We laten bij hem keuren. En met hem te doen naar zijn wil. Kila gayate, want jou valt het fijn te vinden of begeren. Een schepper. Lera 25. Mim Om voor jou ontzag te hebben. Zowel boven als beneden 25 want in alle volkeren bij alle wijzen van de volkeren, 26. Wie zijn dat? Hij zegt, dat zijn de Heersers en de ministers die boven zijn, dus de krachten van het heel die uh, in bepaalde verschillende lagen van het geestelijke, die waaruit het bestuur wordt uh, gevoerd over. Verschillende volken, over elk volk heeft zijn eigen plaats in het hoge waaruit zijn hoge bestuur uh, gevoerd wordt. Hammoni malhem hem, die aangesteld zijn over hen. 27. Obe gooi mal goed aan, hainu ta goed. 28 zullen het en in al hun mal goed, al hun koninkrijken. Wat betekent? Door deze malgoed, dus koninkrijk, malgoed, die boven hen is. Dus de malgoed van de wereld, dat is, daar komt al het bestuur hier naartoe. 28. Want er zijn vier koninkrijken, let op, vier koninkrijken zijn er boven, die heersen. En hier herinner je nog, hier in deze wereld was het ook... Uh, waren ook vier, ja, vier, vier koninkrijken die, waarover ook uh, uh, de profeet um, um, Daniel ook gesproken had, herinner je nog dat, die vier koninkrijken, die konink, kon, koninkrijken. Hier waren ook, ze ook, ge, ge, ook hier in deze wereld waren ze ook um, gepresenteerd. Uh, Vertegenwoordigd door herinnering nog de uh, Grieken, dan de Griekse koninkrijk, en de uh, Romeinse koninkrijk, uh, Persen, enzovoort. Want er zijn <muchin> vier grote koningen, grote koninkrijken boven, 29, en zij heersen door de wens, door de wil van de heilige gezegende zij. Al kolsha arami. Over alle of over, over alle overige volken. Derda. En uh, ondanks dat allemaal uh, is er niemand in hen die zelfs iets kleins kan doen uh, anders dan wat aan hen is uh, opgedragen te doen. Herinner je nog wat... Jeshua nog wat had gezegd tegen Pilatus. Ja? Dat, uh, wat had hij hem tegen hem gezegd? Jij moet doen wat, je moet, wat jij moet doen. Hij had absoluut geen... Uh, pretenties tegen Pilatus. Herinner je tegen Pilatus? Want hij wist wel dat... niet de Romeinen waren... schuldig... Uh, of schuldig zouden bevonden... Aan de vervolging van Joden en Yeshua. Dat zij dat Yeshua, Yeshua zullen ophangen ze, uh, op, de, ja, op de kruis, kruisigen. Niet zij zullen dat doen, want zij moesten het gewoon uitvoeren. Want de volkeren, let op, let op, want de volkeren der wereld zoals we dat leren hier. Zij hebben alleen maar kunnen alleen maar functioneren zoals het van boven met hen aan hen, recht, uh, aan hen gegeven wordt om dat te doen. Begrijp je dat? Het is een geweldige item wat wij leren. Het is uh, onbegrijpelijk en men kan dat door gewone aardse uh, inzichten kan men dat nooit rechtvaardigen omdat men kent niet, men niet de, het operationeel systeem hoe dat functioneert. Zij hebben, de volkeren der wereld, hebben geen, absoluut geen vrije wil, vrije keuze om anders te doen dan wat van boven bij hen opgelegd wordt. Alleen eh, anders dan, eh, alleen in één geval, in één, bij één toestand kunnen ze wel vrijkomen. Wanneer? Wanneer de volkeren der wereld kunnen vrijkomen en, bedoel, vrijkomen betekent... De eigen wil doen en uh, bevrijd te worden al van de, alleen maar de, uh, die verbondenheid met hun eigen uh, engelen of zo, of beschermers die hen eigenlijk regeerden over hen met, met um, door, uh, zeg dat, door knuppel, dat zij hen regeren zeer met ijzeren knuppel over hen. Door zich te verbinden met Israël, wanneer Israël natuurlijk zijn uh, functie vervult. Pas dan hebben ze, dus beide hebben elkaar nodig, Israël en de volkeren der wereld. Zowel in het algemene aspect als in het bijzondere. Uh, Omdat dit geschreven staat, 32, met Metzavea, Abit, Bachael, Shamaya, Ve, Da'yar, Ar. Maar dat is geschreven bij, bij uh, Daniel. Daniel heeft zijn boek geschreven, uh, deels in uh, Hebreeuws. en deels, deels in het Aramees. Maar een beetje andere, andere Aramees. Uh, andere soort Aramees dan, dan die van Zoger. Ja, een beetje anders, dat is heel anders. Maar het is eigenlijk precies, eigenlijk is het duidelijk. Als je leert, als je weet, Aramees van Zoger, dan is het ook, de andere is ook, het is dezelfde wortels. Um, door zijn wil uh, da, deed hij krachten in de hemel, en krachten in de hemel en uh, die, door en die en door de bewoners en bewoners, bewoners door bewoners van de aarde natuurlijk kunnen we niet begrijpen die versen de zin van die versen daarom hebben we het onnodig uh, zoger die kan ons dat uitleggen de linker kolom de Regel 2. 3. 3. 3. Sarim, Shalimala 3. 3. 3. 3. en u 2. 2. 2. 2. 2. de 2. 2. 2. dachten eerst de. wijzen van de Volkeren 2. mensen het gaat niet over mensen het gaat over de krachten die waaruit, van boven, waaruit al de wijsheid komt, dus de, van die aangestelden, die zijn dat de, vo, de wijzen over de volkeren, dus dat wat hij zogger ons vertelt, dat het gaat niet over de volkeren van vlees en bloed, dat, is, so dat de, het vers, het vers van um, zoals hij ons zegt, dat wie zal meelo je wie zal geen ontzag hebben, de koning van de volkeren, dan, dan bedoelt hij dan Oh, en dan de andere vers die zegt, want in alle, bij alle wijzen van de volkeren bedoeld wordt niet het volkeren wijzen naar vlees en bloed, maar de krachten in de hemel die aangesteld zijn over de volkeren. Daar wordt het gesproken. Dus goyim, de wijzen van de volkeren, dat zijn de aangestelden en de ministers van boven. De krachten die Hochmatagoy mehem dat de wijsheid van de volkeren komt van hen. O bachol Malchutam hainu Malchutta Scholet Alehem Kamur. En in alle Bachol Malchutam, in al hun Koninkrijk, dat wil zeggen Malchut a Scholet, de Malchut die heerst over hen, zoals gezegd werd. We zeehoops, toch, shallamikra, en dat is het eenvoudige, eenvoudige betekenis van dit vers. Nou, een klein beetje nog gaan we verder. 6. Biura dvarim. Kihamikra, ze meweer, zeven, eihakalamis, da menet. Bimé galut, leme eijel, lehopa, begmaret Waar gaat het over nu? Hij zegt, uitleg van de woorden. Want dit vers legt uit. Hoe de bruid, oftewel de Malgoed, misdamen het zich opmaakt bij meja Galoed in, in de dagen van de balingschap, oftewel 6000 jaar van de schepping, scheeping, om te komen, binnen te komen, onder te komen, te komen onder het Baldakijn, Begmaratje Koen, in de tijd van de Koen. Dus dan komt ze in zich gaat verbinden met de. מדי, זה אירן פין, זה אחת דרך לאחת. והוא כי כל כוחם של הגויים נכן לגבוש אותנו בגלות תחת שליטתם הוא על ידי החוכמה והמלכות שלהם שהם הממונים האלה, הילאים אלף, שבשמיים לקליפות. המשפיעים להם חכמה ואשררה על ידי החוכמתם maar wei moet aan uw leden, hier gurim mikol aphinot. Dubbel punt. De regel acht, we hoe en dat is, kiekelch och och ocham dat want dat omdat al de kracht, alle kracht van de volkeren eh, om ons te overmeesteren, ons te onderdrukken in de balingschap onder hun macht, is door de gogma, door de wijsheid en hun malgoed. Welke malgoed hebben zij? Kijk nou, welke malgoed hebben de volkeren der wereld? Natuurlijk alles komt van de malgoed, van de heilige krachten. Maar kijk nou, waar, waar putten de volkeren? hun kracht vandaan, van de malgoed, let op, welke malgoed, dat, dat zij, deze krachten van de volkeren in de wereld, zij zijn aangesteld zijn over hen, let op, die in de hemel zijn van de klipot, in de hemel van de klipot. Duidelijk. het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen, de hemel van de heilige krachten... ...en de hemel van de klipot... ...en zij putten van de hemel... ...van de klipot... ...hamashpim lahem gochma ja, vishara... ...welke klipot... ...geven aan hen... ...zenden aan hen... ...de gochma wijsheid... ...en de macht... ...er bestaat... een ...macht van... ...de heilige macht... ...en als we dat... ...men kan ook putten uit, de, uit de, de, de, het systeem van de onreine krachten, van de malgoed van de onreine krachten. Scharidee gochmatame, wie dat door hun wijsheid, die zij ontvangen van de malgoed, van de klipoot. wie uh, brengen zij ons, let op, tot uh, slechte overpeinzingen, kwade overpeinzingen. Leert zot legevieren, oh, welke kwade overpeinzingen zijn dat? die zij brengen aan ons, wie zijn ons, dat zijn de Israël. En om te wensen, de, ge, de, de, de gezegende, dus de Hashem, te om de wensen, te wensen, hem te willen begrijpen, in al zijn aspecten, dus om, om te willen Hashem te begrijpen, binnen het verstand. Kijk, dat is wat graag willen, de, de volgende wereld, om de schepper Israël er toe te brengen om te begrijpen, te, te willen begrijpen de Schepper binnen het verstand. Oto, u dvarav, u drachav, u, u, u machashvotav ma ma ma bli shum jira visum hithashavut beromamut malchuti hit barach. שלי דיי ירהורימ ראיי מאי לן אנו מיתרן קניי מיכאל שף פזעף אינטינ קדושהו שף אובר למחוץ שלחנ אַחְתִּינָבָסֹד לֹא נִתְמֹלָא צוּרֶה לָמִי חֻרְבָּנוּ שֶׁל יִרְשָׁלָאִים נֵיחִינָתִין שֶׁבָּזֶה מָסִיגִים כֹּ כֹּ הִרְצִית het derde woord voor het einde van de regel de regel 19 wordt de tweede letter wordt niet he, maar het. Lirdot banu ulehak ulehalakot otanu ulhagri genu lasot ritsonam. Tot hier komen we dan hier, tot hier en even nog vertalen. We hoe, ki kol koham, kol koham acht, ja? En dat is, omdat, al, let op, omdat de alle kracht van de volkeren, ah, dat heb ik al, we hebben het gezegd, ja? Of dat heb je dat vertaald? Uh, Na de dubbele punt. Na de dubbele punt, precies, veertien, inderdaad. Dus, hij gaat ons dat uitleggen. Oto, dus, Oto, hem, de schepper, omdat de schepper zo te begrijpen, binnen het verstand, en zijn wegen, de wegen van de schepper, en zijn gedachten, absoluut zonder ontzag te hebben over de schepper. Dat is wat de klipoot willen dat de mens doet. De klipoot willen dat de mens op deze manier de schepper wil begrijpen, met zijn hoofd. En, absoluut zonder gedachten over de verhevenheid van zijn koninkrijk, van de Gezegende. Dus, dus niet, um, om op deze manier niet boven het verstand te gaan. Dat is wat ik lepoot wil en dat is wat de, de volkeren der wereld aantrekken van hun Aangestelden van hun uh, krachten in het hogere. Charlie deed haar hiervoor, Imra, ima, hele, dat door deze kwade zo, zo dat wij, opdat wij door deze kwade overpeinzingen uh, zullen ons leeg pompen, leeg gepompt worden, van al de heilige overvloed overvloed van het heilige. En, en zo dat de overvloed zal overgaan naar hun malgoed, naar de malgoed van de klipot. 18 basot in het geheim zoals geschreven staat dat Tzur, dat wil zeggen dus de. Dat is de, de, de, de, de, de, de, de hoofdstad van Syrië, maar betekent, betekent dus uh, zij die dan de, de klipoot hebben, de stad van de klipoot. Toer uh, betekent ook dat nauw is, ver, vernauwd is, vernauwing. Dat de stad Toer zal aan opgebouwd worden alleen door, door de vernietiging van Jeruzalem. Dat wil zeggen dat de onreine kracht kan zich alleen opbouwen door de vernietiging, door het, door het kapotmaken van het heilige. Dan op deze manier kan het, kan het uh, de krachten overnemen als het ware van het heilige en gebruiken die voor zichzelf. dat men daardoor, bereikt daardoor de kracht om... Over ons, over Israël te heersen, twintig, en ons te slaan, en eh, ons eh, en ons eh, te doen, en ons te dwingen om te doen naar hun wil. Nee. Waar het over gaat, gaat het over niet over Israël van vlees en bloed en de volkeren in de wereld. Natuurlijk ook hier zijn er parallellen terug te vinden, maar het gaat altijd over alles is in een, alles in een mens. En deze verhouding tussen uh, Israël en de volkeren der de wereld in de mens, waarbij de volkeren der wereld van het kunnen zijn die... Zuigen van de, het systeem van de reine krachten. En het kan zijn de volkeren der wereld dus die, die dus zuigen van het systeem van de onreine krachten.